6 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor ruim 260 miljoen euro aan spullen en kapitaal afgepakt van criminelen. Dat is bijna 90 miljoen meer dan in 2018. Justitie nam onder meer veel contant geld, auto's, huizen, boten en designerartikelen in beslag. Het OM gebruikt het afpakken van kapitaal van criminelen steeds vaker als middel om de georganiseerde misdaad te hinderen. Leerlingen moeten pas in het derde jaar van de middelbare school... een definitief schooladvies krijgen. En niet al in groep 8, zoals dat nu het geval is. Dat staat in het onderwijspact dat vandaag wordt gepresenteerd... door verschillende onderwijsorganisaties, schrijft de Telegraaf. Volgens de organisatie zou het, te veel, stress schelen, zou het veel stress schelen bij leerlingen... als ze pas op hun vijftiende een schooladvies voor het VMBO, HAVO of VWO krijgen. In China is een vierde persoon overleden bij wie het coronavirus was vastgesteld. Het gaat om een man van 89 die in een ziekenhuis in Wuhan lag. Tot nu toe is de longziekte bijna 217 mensen vastgesteld. Gisteren maakten de Chinese autoriteiten bekend dat het coronavirus overdraagbaar is van mens tot mens. Naast China is het virus alleen in Thailand, Zuid-Korea en Japan opgedoken... Morgen komt de Wereldgezondheidsorganisatie bijeen... voor een spoedoverleg over het coronavirus. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is door vliegtuigbouwer Boeing onder druk gezet. Dat schrijft de New York Times. In 2009 deed de OVV onderzoek naar de vliegtuigcrash... met een toestel van Turkish Airlines bij Schiphol. Het toestel brak bij de landing, negen mensen kwamen om het leven. Door een defecte hoogtemeter zette de automatische piloot te snel de landing in... De OVV zag dat wel, maar zou onder druk van Boeing... vooral de nadruk hebben gelegd op menselijk falen. En dus niet op de ontwerpfouten van de Boeing. Het weer voor het grootste deel van het land geldt code geel... vanwege dichte mist. In het zuidoosten kan lokaal zeer dichte mist voorkomen... met een zicht van minder dan 50 meter. In de loop van de ochtend lost de mist op. Overdag blijft het... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Hebbende de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Ga naar cliniclounge.nl en doneer nu. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu. Opstaan! They do. They smile in your face. Thank mm -hmm. you.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 Is special in her heart. The girl is mine. The dark-haired girl is, is mine. I know she's mine.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 It's time, I It know she'd tell you I'm the one for her, cause she said I blow her mouth the girl is mine, the dog girl is mine, don't waste your time, because Is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 I'm a visby.